Het weer veel zon, Middagtemperatuur tussen 22 graden in het noorden en 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. In de Randstad viel ze op de A1 naar Amersfoort bij 1 brugge 2 kilometer, 3 kilometer verknopend Hoevelaken en Amersfoort op de 28 4 kilometer tussen de knooppunten Rijnsweert en Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie.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 John Lennon met Imagine. Nou, dat is een ongelooflijk mooi, uh, mooi nummer. Uh, nou, wij zijn Richard Buitenk en naast mij zit. Nog steeds Ben Zonneveld. Ja, Ben, nou leuk. En, je... uh, en Daan staat nu aan de knop. Het is een wisseling van TD. Ja. Daan, blijf je even zitten zo het komende uur? Of ga ja, hij... hij blijft het <laughs> blijft, uh, mooi. We gaan even naar de volgende onderwerpen. We, gaan, uh, we krijgen straks Albert-Jan uh, Vos om tien voor half uh, twaalf. En die gaat dus praten over de week van de lokale omroep. En het gaat er vooral over dat aanstaande zaterdag onze studie open gaat. En uh, dan krijgt u een rondleiding. En dan hoort u dus precies wat het uh, allemaal is om uh, radio te maken. Daarna komt uh, Nathalie Lindeboom van Ook Zandvoort. En die gaat het hebben over de Verwendag voor uh, ex-kankerpatiënten. Maar kankerpatiënten mochten ook komen, heb ik al gehoord. Dus. Ja. En dat ja. gaat allemaal in Noord gebeuren, maar ja nu zit bij ons aan tafel, zonder een touw om zijn nek. Want ik had hem eigenlijk wel verwacht met, uh, met zekeringen nek? en, uh, oh, en zo'n zo gordel en zo'n broek aan. Ja, maar jij, jij wil oh, me steeds <laughs> buitenom, uh, Ben. Nou, dat dat had zijn ik gewoon ik... trappen, toch? Neem de voorstelling van ons leven. Ja, in ieder geval uh, zit bij ons uh, Jacques van der Meer over de torenbelemming van de Sint-Bavo-Halem. En ik begrijp dat je uh, van de binnenkant klimt, maar... Dan gaan we weer met, verder met de techniek. Ja, ja, ja. Allerlei microfoons worden heen en weer geschoven. Over welke Babel we hebben we het? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacques. We hebben het over de Grote of Sint-Bafelkerk. Oftewel de Grote Marktkerk. Luist, de Oude of Nieuwe hebben we het vaak over. Ja, over de Oude. Ja. Oude. Ja. ja. Hé, hey Jacques, voordat je echt de inhoud induikt, want ongetwijfeld ben je dan niet meer te stoppen. <laughs> uh, stel jezelf even voor. Ik ben Jacques van der Meer. Jacques? en ik. Uh, oh, sorry. Ik... Uh, ik heb een tijd bij de marine gezeten en als je daar op je vijf uit moet, dan uh, heb je tijd te over. Ziet ik zo goed? Ja, ja ik moet even winnen aan een studio. In ieder geval uh, heb ik zoveel tijd dat ik uh, de... Nu gaat Ben even zijn pasje van de marine laten zien. <lacht> Ineens valt er een stilte. Ja, het een herkenning hè. Ja. Zelf, ja. Zelfde ja. kopier jongens ook? Of? Nee, nee, nee. Uh, nee, nee, nee. Zelfde schip? Nee, we, nee. Gaan door. we gaan door met de avond. In ieder geval... Um, had je, heb je dan zoveel tijd dat je die nuttig wil besteden... en als je niet zo ver van de BAVO afwoont... in de stad, dan... Uh, ja, dan is het eigenlijk logisch dat je daar in klimt. Vandaar mijn interesse voor de BAVO. Ja, hoe lang is dat al, die interesse? Een jaar of tien. Ik ben nu een jaar of tien... Uh, rondleider. Haast. En uh, bijna, bedoel ik. En uh, ja, het verveelt nooit. Dat zal ik je zeggen. Nee. De, uh, de beklimming van de toren... Ja. ik zie dat ze eens in de maand gegeven worden. Wanneer is nu ja. de eerstvolgende, dit, dit weekend? Nee. Ja, dit, dit weekend is het ja, helaas vol, net al Richard ja. verteld. Um, maar de volgende zaad, laatste zaterdag van de maand. dan is het weer zo, om 11 uur kun je je opgeven en om 2 uur. En je moet wel snel zijn, want het gaat per 10 personen omhoog. en meer mogen ze echt niet meenemen. Maar er, gaan dit, er dus is er... meer groepen ja. gaan er toch? Ja, ja dus, maar het is toch vrij snel vol. want vanmorgen was ik in de kerk en dat was voor 11. en beide rondleidingen zaten over. Je hebt het over 20 mensen totaal? Ja. Oh, Oké, okay. dus dat is niet heel veel inderdaad. Nee, het is niet heel veel. Um, voordat ik het vergeet, op monumentendag ja. is het sowieso open. En dan kunnen de mensen zich opgeven bij het gemeentehuis van Haarlem. En dan zijn die rondleidingen ook uh, beschikbaar. Hm. En dat gaat de hele dag door. <coughs> maar nogmaals, een punt is altijd geef je snel op voor zo'n rondleiding. Ja, en dat kan nu al, bij wijze van spreken. Dat kan nu al. Nou, dan kan ga nu ik even... er, wordt, er wordt nu flink gebeld. Ja, ga, we, gaan, we gaan het telefoonnummer nu alvast even noemen. Dat is uh, in Haarlem uiteraard 553-2040. Dus 553-2040. En dan kunt u zich nu al opgeven voor het hele jaar. Dus nou ja, dat is dan tot en met september. Ja. Hè, want daarna stopt het. Want, waarom stopt het dan eigenlijk? Dan is het te koud. Oh, dan, is het koud. dan is het weer zodanig dat je toch wel risico loopt met, uh, met mensen die dan... Uh, te koud krijgen, of eh, je moet terug, je bent toch verantwoordelijk voor mm. de veiligheid. Dus ze hebben echt gezegd het seizoen, dat houden we daarvoor open. En daarna dan eh, is het weer niet altijd even ja. geschikt. Even terug, ter, ja, even terug naar de, de, de beklimming van binnenuit. Ja. Uh, Mo, hey, moet je de Ben even bijzeggen? Uh, <lacht> hoe lang doe je erover? Het hangt van je leeftijd. Van je... Nou, ik, ik neem aan dat, dat, je onderweg, oh, dat je onderweg wat gaat vertellen hoe ja. het in elkaar zit. Ja. Uh, ho, hoe lang duurt de gemiddelde de klim? De klim die is een beetje afhankelijk... De duur daarvan is een beetje afhankelijk van de interesse van de mensen. Kijk, je merkt toch dat de meeste mensen omhoog willen vanwege het uitzicht. Ja. Je kan Zandvoort zien. Nee? Ik, bedoel, ik kan als het beloofde, aanbevelen... Nee? Het ja, beloofde dorp. dorp. Dat zijn alweer twee rondleidingen vol. Ja, oké. Okay, <laughs> dat dacht ik ook. En in ieder geval... Um, het duurt ongeveer anderhalf uur. Oké. Okay, uh, dan ga je onder leiding van de gids uh, naar boven ja. toe. Anderhalf uur. Wat kom je onderweg tegen? Nou, je gaat... Het hangt een beetje van de roet af die je neemt. Maar je gaat achter het orgel. Ga je, om, ga je omhoog. En in die trap, daar heb je zowel raampjes naar buiten toe als naar binnen mm -hmm. naar de kerk toe. Dus daar is genoeg te zien. Je ziet dus de achterkant van het orgel. En dat is heel bijzonder. Mm -hmm. Want aan de voorkant ziet het er verschrikkelijk mooi uit. En aan de achterkant zie je dat het met houtjes aan elkaar zit. Maar zo, zo is het ja. altijd zo. En um, dan kom je op de hoge zolders. Als je daar, en daar kom je op een dat is heel bijzonder ook. Een betonnen plaat. En die moet het orgel beschermen moest het oorlog beschermen. Tegen uh, oorlogsdreigingen. Maar dat is natuurlijk hoor. Dat, dat werkte niet. Je gaat van, van de hoge zolders. Loop je naar de viering. Dan moet ik het even uitleggen wat de viering is. Want de, de viering, toren is namelijk nou een viering. Een vieringstoren. Ja. De toren staat, Ik moet ja. nog even naar, naar, die, naar die zolders. Ja. Want ik, uh, ik, dat, ik vond dat zo apart. Uh, je komt dan op die zolders. en dan zie je onder je. Uh, die, die koepels yeah. die je ziet in de kerk. Yeah. En dan denk je, nou, dan zit er dus dat dak zit daar meteen boven. Nou, dus helemaal niet. Nee. Ik denk dat er wel vijf, zes meter ruimte nog tussen zit. Precies weet ik niet. Meer nog, denk ik. Of nou, hoeveel, denk je? Nou, ik denk wel tien. 10 meter ruimte, de loze ruimte... Ja, het, die, waar dus die, niks mee gebeurt. Dat, dat gedeelte wat jij dacht, had je dus van onderen gezien? Ik van ik Ja, dat had over ik dus de... gezien van onderen. Ja? En ik had natuurlijk niet gerealiseerd dat het een puntdak is... en dat er dus wel iets van ruimte moet zitten. Maar goed, mm -hmm. dat kan ik me nog voorstellen, een paar meter. Maar er zit dus 10 meter ruimte tussen het dak... ...en het plafond wat je ziet in de kerk. Ja, dat doen we de geweld. Hè? Ongelooflijk. Doen het. Wat dat is daar nou een reden dat er zoveel loze ruimte zit? Ik, ik zou het bijna zonde vinden, zeg ik. Maar ik ben natuurlijk geen architect. Kijk, de exacte reden weet ik. Maar ik denk dat was de wijze van bouwen. En het punt is dat um, je, als je op de toren staat... ...en je kijkt naar de stad Haarlem en je ziet huizen... De daken van de huizen, hoe spitser de daken, hoe ouder het huis. Dus mm. dat betekent dat ze vroeger, in de tijd dat ze de kerk bouwden, hele spitse daken bouwden. Ik vermoed dat dat ook samenhangt met, met, met hemelwater hemelwaterafvoer. Zeker weten doe ik dat niet. Maar ze, ze, ze waren natuurlijk vroeger sowieso met ruimte nog ja. ja, maar uit. Ik zou er nog zeggen: van nou, weet je, dan is die ruimte er. Dus dat, dat is architectonisch is dat uh, belangrijk. Ja. Zet daar een paar stellages neer, dan heb je heel veel op, opslagruimte. Maar ja, wat, Want, moet je, wat moet je met opslag daar? De kerk dit, ja. beneden was al groot zat. <laughs> Geen idee. We waren, heb, nog, we waren ja, nog aan het wandelen. Ja, ja, we, we, we, we waren, dan, we we waren bij de, de viering. Ja. Ja. Nou, bij de viering, doen. je moet je voorstellen dat de, de Bavo, de toren, die staat niet met zijn voetjes op de grond, maar het fundament van die toren rust als het ware op vier grote zuilen. En die staan in het midden van de kerk. Mm -hmm. En nou wil het geval, dat ze toen, toen ze hem bouwden, de eerste jaren... Toen, uh, dan ze een stenen fundament op die vier uh, zuilen, dat begon te kraken. En toen bleek achteraf dat ze het niet hadden goed hadden berekend waarschijnlijk, dat die vier pilaren allemaal sterk genoeg waren voor die toren. Dus hij brak af. Toen hebben ze de stenen fundamenten waar ze mee begonnen waren afgebroken en besloten om een houten skelettoren erop te zetten. Omdat ze dan, dan minder gelichten, ja. Van de viering uh, komen we weer bij trappen. Ja, daar kom je. Uh, is het een, een, een, een trap die langs de wanden gaat of is het een, een, een trap die uh, links-rechts gaat? gaat? Je gaat eigenlijk door de ruimte heen. Je gaat door de ruimte ja, heen. Ja, je moet je voorstellen, dan kom je op die viering en dan kijk je omhoog en dan kijk je door een woud van balken heen. En dat is eigenlijk fantastisch om te zien. Het is echt een beleving, zo'n torenbeklimming. En je vraagt je af hoe ze dat hebben kunnen doen in die tijd. Mm. Zonder hulpmiddelen die we nu hebben, want er stonden geen kraantjes boven. Nee. Het leuke is om nog eventjes te vertellen, vlak voordat je die viering inkomt, dan zie je een enorme reuzenrad. dat is een, een, zo'n tredmolen, waar ze vroeger mee hijsten. Dat ding dat staat er nog. Het is niet van die periode, het is wat, mm -hmm. laat, wat nieuwer, maar er staat nog zo'n ding waarmee je kunt zien hoe ze dus bouwden. Ja, het moest toch naar boven toe. Ja, het moest toch naar boven ja. toe. En, en nou, dan kom ik even terug op jouw vraag, maar hoe ga je dan naar boven? Nou, door die hele, dat woud van Balken, daar lopen de dus trappen omheen. Dat brengt mij meteen toe dat mensen die naar boven willen wel fysiek dat aan moeten kunnen, ja. want je moet, uh, je moet toch wel een behoorlijke klim doen. En je moet je daar ook een beetje, goede schoenen, ik maak meteen maar van de gelegenheid gebruik om dat te vertellen, dat je dus niet denkt van ik ga wel mijn naar boven, naar boven Nee, nee, nee, dat lukt je niet. En dan kom je uiteindelijk langs de, het uurwerk, dat kun je zien, je kunt echt het uurwerk wat, wat, uh, wat de klok buiten aandrijft, kun je, kun je bewonderen. Ook het, uh, de trommel die de, het carillon aandrijft kun je zien. En als je geluk hebt, dan bij uh, iedere 7,5 minuut geeft het carillon een teken. En dan zie je de trommel ook draaien. Dat is een enorme trommel, hè? Enorme trommel. Het, uh, uh, is het dan de raadzaam om oordopjes mee te nemen? Nee, hoeft niet. Als je beneden staat, kan je dat heel goed horen. Ja. En ik kan me voorstellen, als je dan echt met je oor ernaast staat, dat je daar een, een, een dreun van krijgt. Ja, nou, dat, dat, dat valt mee. Dat valt okay. mee. Het, het is indrukwekkend als je dat, als je dat ziet. Je gaat verder naar boven toe. Ja. Uh, je had het over uh, koud en, en uh, dat je wel een beetje gekleed moest zijn uh, na Absoluut, september. Ja. Is dat zoveel open of, of zijn er echt nog open stukken? Je bedoelt open naar buiten toe? Ja. Nou kijk, als je door die toren uh, sowieso op de zolders loopt en de toren, dat is niet winddicht. Als het okay. heel hard waait, is ook een reden om mensen in de winter met stormen niet mee te nemen. Dan kleppert er heel een boel. Je, je vraagt je soms af van hoe kan dat zo blijven hoe, hoe staan? Hoe blijven staan? Waait? Maar juist daardoor, denk ik, want het is altijd droog. Kan bewegen. Het is altijd mm. rolt niet. Het is, mm. het is verbazend hoeveel nog in de originele staat is. Dus je, de vraag was van... Nou, of, of het nog redelijk open was, maar die wordt dus al beantwoord dat het niet winddicht is. Nee. Waardoor die uh, open is. Je komt bij het carillon. Ga ja. je dan nog verder? Nee, je komt niet bij het carillon, je komt bij de trommel. Bij die de trommel carillon, ja. Ja. Dus je, want je gaat niet veel hoger. Je, dan ga je nog verder, dan kom je bij de... Dus twee trappen verder, dan kom je op de plek waar... De meneer meneer Winssemiers zit en dat is de bijardier. En die bespeelt op zijn, uh, die heeft daar op stoel staan en dan met je knuisten en met je voeten dan bespel je dat Jong. En ook dat is de plek waar je naar buiten toe gaat, want als je dan die toren uh, naar buiten, mm -hmm. uh, of tenminste gaat kijken van op die plek, dan ben je net boven de klok en dat is het eindpunt van de toren. En dan kan je ook buiten staan. En dan kan je buiten staan. Uh, de bijaardier, die, die moet die, die, die uh, klim natuurlijk ook maken. Ja. Hoe, hoe vaak speelt hij? Ja, hij speelt, dacht ik, sowieso twee keer in de week. Twee keer in de week. En dan ook in de winter? Want het moet in de winter, koud zijn. In de dus. Ja, dat is verwarming. Dat is verwarming. Maar ja, hij moet wel naar boven in de winter. Ja. Okay. Dan ben je al warm, hè? Ja. Het en ja, heel warm. dan moet je eens een half uur bij komen om, om, uh, om te gaan ja, spelen. Dat dus, hij doet dat ook wel. Ja, hij heeft de tijd. Hey, het lijkt me een prima tocht. Ik heb hem al een keer gedaan. Uh, ben gaat hem volgens mij uh, nu doen. Ik ga hem dus zeker doen. Ja. Hey, gewoon binnendoor, binnen uh, Ben. Uh, ja, dat is dan uh, jammer, maar dan ben <laughs> <laughs> nee, hey. ik, ik. Ik vind het zeer interessant, uh, zeker het verhaal. En het is een prachtig gebouw. Uh, dus deze ja. kans moet je gewoon niet laten schieten. Ja, het is ook een stukje cultuur van Haarlem. Hè. Alleen al rond de lijn, gewoon op de vloer is al, al prachtig. Je? Nou, wilt u een rondleiding uh, volgen? Het is dus tot en met september, de laatste zaterdag van de maand. Om 11 uur en om 2 uur. En er gaan ongeveer 20 per keer omhoog. Dus het, is, uh, het zit heel snel vol. Dus ik zou zeggen, belt u nu massaal. En het leukste is, u kunt ook Zandvoort zien vanuit de toren. Belt u naar 5532040. Dus 5532040. Nou, Jacques, heel erg bedankt. voor dat je zo enthousiast zou willen vertellen. Mag ik nog één opmerking ja? maken? Mag ik de Zandvoort vragen? Heel zuinig te zijn over een eigen toren. Want die ja. is zo mooi. Zo'n stoer monument. Be nou, welke toren bedoel je? De Watertoren. Oh ja, we hebben meer over. Oké. Okay. Ja, nou, dankjewel. Dan nemen we mee. We dankjewel. gaan even naar het volgende onderwerp. En dat is onze programmaleider Albert-Jan Vos. En die gaat praten over de lokale week van de lokale omroep. Ja, en we gaan het nu over het volgende nummer hebben. En dat is uiteraard ook klimmen, maar dan klimmen van bergen. Dat komt uit de Sound of Music. En het heet Climb Every Mountain. See Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We zitten lekker in de studio. Nou, het grote voordeel is wel dat we een heerlijke airco hebben. En dat komt eigenlijk omdat we een technisch probleem hebben. We hebben nu Albert Jan Vos, onze programmaleider van de ZFM. Welkom Albert. Goedemorgen, Richard. Ja, uh, nou je bent alweer een tijdje programmaleider van de ZFM. Hoe bevalt het je nu? Uh, druk. <laughs> ja, dat, uh... Maar dat, dat wist ik ook toen ik eraan begon. Ja. En ik had natuurlijk een paar, aantal uh, plannen en ideeën en uh, nou, die uh, brengen we dan ten uitvoer. Maar het vergt veel tijd en energie, maar uh, het werpt zijn vruchten wel af. Want uh, CFM was toch uh, van oudsher een beetje een binnen-naar-binnen gekeerde organisatie. En uh, door de activiteiten en evenementen die we nu georganiseerd hebben en die we gaan organiseren... We meer, ...krijgen we wat meer, met een duur woord, exposure... ...waardoor we de naamsbekendheid van CFM in Zandvoort en omstreken... Uh, aanmerkelijk en merkbaar uh, verduidelijkt wordt. Noem eens één een of twee uh, dingen waar je heel trots op bent. Nou, uh, recentelijk uh, hebben we een uitzending verzorgd vanaf de Jaarmarkt. We hebben een, uh, een kraan ter beschikking gesteld, waarvoor, gekregen waarvoor nog hartelijk dank. Want je begrijpt, ze zijn vrijwilligers, we hebben van alles, maar we hebben één ding niet en dat is geld. En uh, twee uh, jonge lui van uh, het programma Zondag in Kennemerland. Die hebben de hele dag live vanaf de markt hebben ze een uitzending verzorgd. Ze hebben mensen aangesproken, ze hebben mensen verzocht een enquêteformulier in te vullen. En of er nou opstaat van ik luister nooit naar CFM of ik luister altijd naar CFM is prima. Alleen je kan daar, daaruit weer een aantal dingen concluderen. Waardoor je toch meer naamsbekendheid krijgt. Ja. Er is uh, nog niet zo lang geleden een luisteronderzoek geweest. Ja. En daar is toch duidelijk uitgebleken dat Zandvoort redelijk luistert, toch? Klopt, uh, maar dat, was de, dat is dus, laten we zeggen, een hechte kleine groep hmm. uh, Zandvoorters. Dat, nogmaals, het is 1 november, dat was mooi. Dat, toen het uitkwam, uh, begon ik als programmaleider, dus voor mij was het een uh, heel goed uitgangspunt van... Uh, uh, waar moet ik aan denken en waar gaan we rekening mee houden en wat zijn de wensen van de luisteraars? Nou, dat gecombineerd met een nu tussentijdse enquête op de jaarmarkt. Uh, die ideeën die daaruit voortkomen, kunnen we weer meenemen. En meenemen ook met het luisteronderzoek. Want daar staan een heleboel kernachtige conclusies in. Uh, dat onderzoek en het enquêteformulier wat hier uh, op de markt gedaan is, ja. heb je daar al een uitslag over? Nee, daar zijn ze nog bezig om die te verwerken en daar zit ik met smart op te wachten. Nou, ja, dan kan je dus vergelijk trekken. Ja. Dan kan je zien, er dat meer, zijn wel verschillende vragen in. Dus in aanvulling. Lastig. Kijk, uh, ja. een conclusie bijvoorbeeld uit het luisteronderzoek is natuurlijk de.. de, de Techniek, dat is de Achilles heel van, van onze radio. Nou, dat uh, was vanmorgen helemaal niet gedaan. Nee, nou ja, Nee, maar, nee okay, ja, maar, je, maar goed. Je kan wel zeggen dat de sterke spier hier wel staan. Ja, ja, nee, oké. Okay, maar dat, dat, dat, nee, dat maar zijn je, dingen waar je tegenaan loopt ja, in een in, in, in vrijwilligersorganisatie. En natuurlijk gaan we uitzoeken waar, waardoor dat vanmorgen mis is gegaan. Ik, uh, ik houd voorlopig op een knopje wat hier verkeerd stond in de studio. Oké. Okay. Uh, maar dat gaan we uitzoeken. Ja. Techniek is altijd iets wat je overkomt. Klopt, en we, we, we, we solderen ons een ongeluk, de technische dienst, en uh, we doen alles. En als je dan ziet wat we al kunnen, ja, hè, ja. dan uh, als je dit omdraait. Kijk, maar natuurlijk krijg je reacties van luisteraars die zeggen: van, die ons behandelen als een, een professionele omroeporganisatie met de daarbij behorende kritieken. Prima, die neem ik ook ter kennisgeving aan. Uh, maar als ik het dan omdraai, van moet u dus luisteren: dit kunnen we al. En, ja. Uh, ja. Maar wij zijn geen RTV Noord-Holland. Kijk, we blijven natuurlijk gewoon een heel klein dorp met een heel beperkt budget. En dan moet ik ja. eerlijk zeggen, als ik dan dit zie, en vergelijk het bijvoorbeeld met andere dorpen. Ja. Of steden zelfs. Nou, dat vergelijkt dat wil ik ook wel want... uh, Dat ziet er echt heel goed uit gewoon. Ik bedoel, we hebben een, een prachtige studio, een prachtig gebouw. Ja. 80 vrijwilligers. Ja. 85. 85. 85. En en als, je, je, als, je, als je dat het landelijk gaat, is uh, is ook wel eens leuk om, om, om uh, dat, dat heb ik nagekeken. Kijk, het gaat we niet zozeer omdat je een betaalde kracht in dienst moet nemen. Want we kunnen we toch niet betalen. Maar op een organisatie van 85 man... Als je nagaat bij de omliggende omroeporganisaties... Die veel minder vrijwilligers hebben... Euh, zou, je, zou je eigenlijk moeten overwegen... Om een betaalbare kracht... Een betaal, uiteraard ja. betaalbaar... Ja. Ja. Maar ook betaalde. <laughs> en, en, en een betaalde <laughs> in dienst te nemen. Kijk, ik zit toevallig in between two jobs op dit moment. Maar uh, ik ben elke dag bezig met die radio. Mm -hmm. En dat, dat moet je dan heel breed zien. Dat gaat van een telefoon die je niet doet... Tot... Uh, tot een uitzending die je moet verhuizen van de een naar de andere locatie. Ja, dat klopt. En dan, uh, ondanks dat je de hele dag mee bezig bent, blijf je de vrijwilliger. Ja, klopt. Uh, Je hebt het net over, uh, Richard, ook over, over, over onze uh, omgeving. Ja. Maar ik lees toch bijvoorbeeld dat er in onze regio een uh, bevoegdheid ingetrokken wordt. Ja. Daar hebben wij ons nooit zorgen over hoeven maken. Nee. Kun je dat nou, uitleggen? We... Ja, nou, kijk, wij voldoen aan de IC, ICE-normen. Dat is een moeilijk woord, maar wij, wij proberen in onze programmering elke doelgroep te bereiken. Wat verplicht is. Wat verplicht is, maar wat we ook willen. Zo, zo, zo moet je bijvoorbeeld ook informatieve programma's maken. Ja, ja, nou, dan krijg je rapportcijfers, dat gaat nu te ver om dat allemaal uit. Maar wij voldoen ruim. Aan die norm. Dat komt omdat wij een scala aan programma's hebben met diverse invalshoeken. En diverse belangengroepen die daar graag naar willen luisteren en zeker informatief. Dus daar hoeven wij ons echt geen zorgen over te maken. En ook onze boekhouder heeft het cijfermatig ook heel duidelijk voor de bril. Dus de Olon, de, dus de, de en commissariaat van de media, is allemaal helemaal tevreden over ZFM. Ja. Ja. Hey, nou, nou is uh, AB-raad, of niet uh, Heemstede, is, uh, volgens mij ja. uh, is een vergunning ingetrokken. Weet ja. je op welke gronden dat uh, is gehad? Uh, nee, dat weet ik niet. Weet ja, je ja, uh, dat, uh, uh, waar we het over hadden, over de, de programmaraad, ja. die, uh, die toetst dat... Ja. Sport, cultuur, informatief, eh, enzovoort, enzovoort. En zij hebben een aantal takken niet in hun, uh, in hun scala zitten. Waardoor de gemeenteraad zegt, van jullie voldoen niet aan die Olon uh, eisen. Dus wij gaan jullie centrum niet geven. Ja, en weet je, er moet een toegevoegde waarde zijn waarom je natuurlijk een lokale radio hebt. Hè? Nou, Want anders kan je gewoon heel veel zijn drippel opzetten. Ik, ik kan je vertellen, een, uh, een aantal jaren geleden zat ik ook in die, uh, in die raad. En er kwam gewoon iemand van de Olon met ja. ons praten. Van, uh, luister vrienden, we hebben ja. voor jullie dit bericht gekregen. Met, uh, nou, vertel maar. Ja. Ja. Nee, klopt. En dan leg je dus gewoon uit als, als programmaleider of als PBO. We hebben sport, we hebben cultuur, we hebben informatief. En die man was spannend tevreden. En we ja. hebben een heel mooi cijfer gekregen. Ja. En als je dat dus niet hebt, dan kunnen zij besluiten om die centvergunning uh, in te trekken. Maar net wat Albert-Jan ook zegt, wij hoeven daar helemaal niet bang voor te zijn. Nee. Hey, we gaan even naar... Uh... Uh, de week van de lokale omroep. Want anders ja. dan, uh, hebben we het alleen over zien. zie je alweer met een schreeuwen, <laughs> al ja. kijken naar de klok. Precies. Ja. Ja, ja. Okay, dan moeten we het er ook ja, even over hebben. We ja. hebben zaterdag een programma. De hele dag van 10 tot 5. Uh, en zondag nog van 2 tot 5. Uh, Wat houdt uh, de week van de lokale omroep uh, in? Nou, het is, een, uh, het is uh, geïnitieerd door de OLON. En de OLON is de organisatie van lokale omroepen in Nederland. Dus het is een landelijk gebeuren. En in die, hele, in die week zijn een heleboel landelijke activiteiten met de lokale omroep als centraal uitgangspunt. En de Olon heeft gevraagd van, god willen jullie daar ook een bijdrage aan leveren? Nou, we hebben een poosje geleden ervaring opgedaan met die workshops die we hebben gegeven voor de jeugd in Zandvoort. Erg veel positieve reacties. En wij denken van nou laten we dat wat breder trekken en meedoen met deze landelijke, uh, even, dit landelijke evenement. Door onze deuren, of deur moet ik zeggen, van onze studio <lacht> aanstaande zaterdag van 10 tot 5 te openen. En zondag, uh, van, uh, en zondag van 2 tot 5 tijdens het programma Zondag in Kennemerland. Wat wordt er jullie gepresenteerd? ik? Uh, nee, jou? dat doen onze de jeugdige okay. uitgaven. Uh, <laughs> Aldo en... De uh, <laughs> uitgaven van Rob en van mij. is dus niet voor oude mannen dit. Wij doen het zaterdagmiddag en uh, de jongens doen het dan op zondagmiddag. Maar we zijn rel relatief klein behuist. We hebben alles wel, maar de deur gaat open. En ik stel me zo voor dat... het uh, is ook tijdens uh, uh, Zandvoort culinair. Dus... Uh, uh, wij uh, hoeven niet te verhongeren dat weekend. Dus dat is alvast één. Is dat een oproep? Nou, min of meer. <laughs> <laughs> maar ik stel me zo voor dat als mensen dan langs dit pand lopen en ze zien wel dat CFM daar gevestigd is en die deur staat open. Dat ze even een, een, een blik om, om de hoek werpen en kijken hoe radio gemaakt wordt. En natuurlijk tijdens de programma's op zaterdagmiddag en zondagmiddag, kijk, uh, het zou natuurlijk leuk zijn als iemand een cd'tje met een plaatje voor opa en oma, dus uh, okay, maar zo moet je, andersom, andersom mag ook. Maar dan moet je het zelf aankondigen. Het uh, mag je het zelf aankondigen, ja. maar nogmaals, het is, we zijn klein bij huis, dus uh, als het nou, iedereen massaal binnenkomt stormen, dan hebben we een probleem. Maar uh, nee, we zetten de deuren open, dan mensen kunnen zien hoe radio gemaakt wordt en uh, waar de geldelijke bijdragen die we van de OLON krijgen ieder jaar uh, naartoe gaan. Nou, die gaan uh, naar een zeer welbesteed uh, onderwerp. En dat is natuurlijk de CFM Radio. Uh, nog even ja. opgemerkt, want wij hebben uh, van de week gemeld over uitzending ja. tijdens de uh, week van de lokale omroep. Klopt. Wij blijven in Hoogland ja. en dan kunnen mensen ook kijken op locatie. Juist. Dus uh, of je in de studio gaat kijken op zaterdag of je komt tussen uh, 10 en 12 naar Hotel Hoogland. Dan Volk kan je meen. daar zien hoe het op locatie is en je kan in de studio kijken hoe het in de studio gemaakt is. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Ben. Maar dat is dus ook leuk, om, want als, als mensen ja. hier dan om tien uur zouden binnenkomen, dan zouden we ze ook ver, kunnen verwijzen van gaat u even naar Hotel Hoogland en kijken uh, uh, hoe radio daar gemaakt wordt op locatie. En daarvoor gaan we natuurlijk even de aanstaande week uh, even goed testen wat er vanmorgen fout is gegaan. Maar dat blijf je houden Ja, zulke dat moment. is een charme hè. Hoe, ja. ja, ik vind het heel sneu voor al de gasten die dan moeten verhuizen, maar mm -hmm. oké, okay, uh, het zij zo. Het is niet zo als bij een uh, NOS of uh, nee. een stichting waar je gewoon een set nummer drie pakt en vol de rest uh, gooi je de eerste weg. Ja. Zo is het niet. Wij werken nog steeds met, wel met goede spullen, maar dan kan dat kapot. Ja. Klopt, ik kan, iets, ik kan iets fout gaan, het blijft techniek. Waar uh, moeten mensen zich melden? Geef de adressen. Uh, melden? Nee, ja, gewoon volgende uh, week. Volgende week als mensen gezellig willen kijken hoe radio gemaakt wordt. en je loopt langs de studio uh, hier aan het gasthuisplein. de deur staat open en uh, kom een uh, blik werpen in de studio. En als je een plaatje hebt voor opa of oma of andersom. Uh, neem hem mee, kondig hem zelf aan. Uh, dat, is, dat, dat is dan tussen twee en vijf, omdat we dan zelf uitzendingen hebben. Ja. Uh, daarvoor hebben we non-stop, maar dan is de gelegenheid mooi om de studio's even te bekijken waar al die knopjes en zo allemaal ja. dan voor ja, zijn. Ja, tussen 12 en 1 en natuurlijk uh, Oud-Zandvoort? Ja, Oud-Zandvoort, klopt. En, uh, dus er dus... mag ook Jong-Zandvoort komen. Mag ook Jong-Zandvoort ja, ja. komen. Uh, dus wat dat betreft op 2 juni, dus van uh, 10 tot 7, van harte welkom. Dan wel tussen 10 en 12 in Hotel Hoogland. Smiddags tussen 2 en 5 uh, live uitzending van Zandvoort op zaterdag. En daartussenin ook uh, te, genoeg te, te kijken en te leren. Over de Zandvoerse radio. En mocht je besluiten om dat leuk te vinden, dan kun je altijd als vrijwilliger bij ons ja. komen. Ja. Heb je nog vacatures? Uh, we hebben vacatures. Uh, <laughs> Technisch, technische de technische die dienst. Technische dienst ja. wordt daar geroepen. <laughs> ja, die, die wordt wellicht al binnenkort ingevuld. Maar goed. Uh, Hoeveel mensen zoek je nog bij de TD? Nee, nou kijk, je moet 30 nee. techneuten, techneuten hebben. Je moet gewoon iemand hebben die dat goed aanstuurt. En dan uh, duidelijke afspraken maken. Ja. Want de, we de techniek blijft het kwetsbare onderdeel van de radio. Nog even terugkomen. Zondag 3 juni, ook van 2 tot 5, is men ook van harte welkom om een blikje te werpen mm -hmm. tijdens zondag in Kennemerland. Hey, is er verder nog nieuws uh, voor CFM? Even uh, een minuutje nog? Ja, nou, uh, binnenkort gaat een, een programma helaas stoppen eind juli. Ja, uh, is, ja, inspiratieradio ja. Wat een zeer vaste schare luisteraars heeft En dat is even mijn vraag aan jou Richard Is 1 juli de laatste uitzending? Nou, de 1 juli stoppen we En ja. dan de, is er, ik geloof De, de, de zondag daarvoor is, uh, is de laatste uitzending Dan hebben we ook de 102 e uitzending En dan gaan we ook een speciaal feestje bouwen ja, klopt Dus ik dacht oh. dat er uit mijn hoofd 3, 24 nou. staat elkaar, Als dat een zondag is Nou goed, maar dat tegenover staat he, Helaas, maar goed Je hebt een hele duidelijke doelgroep En een duidelijke vaste luisterschare en dus daar moeten we iets anders voor gaan verzinnen. Uh, maar daartegenover staat dat we, dat we door de week op de woensdag hebben we nu uh, uh, CFM Lunch programma. Uh, daarnaast hebben we vinyljaren. Dan twee uur non-stop en daarna weer twee uur live, live. vanuit. Dus langzaam maar zeker. Die horizontale programmering heb ik al helemaal ingevuld ja. de hele week. Alleen ik heb geen mensen die s morgens om 7 uur op willen staan en nou. twee uur radio willen gaan maken. Nou dan. <laughs> Door de week. <laughs> maar goed, de aanzetten zijn er. En we zijn op de goede weg. Ja. Maar voordat we zover zijn zoals we het echt willen hebben, nou dan zijn we nog een paar jaar verder, denk ik. Hé hey Albert-Jan, heel ja. erg uh, bedankt. En, uh, en luisteraars, kom rustig het... kijken volgend weekend, ja. want u bent van harte welkom uh, bij CFM. Zet het goede woord uh, voort. Zal ik doen. En uh, nou, ik hoop dat we nog heel lang kunnen genieten van een uh, mooie, mooie CFM. Ja, maak je maar geen zorgen. Dat de CRM gaat uh, altijd oh, de lucht, de lucht, de lucht nee, in. <laughs> we gaan straks uh, luisteren naar uh, Nathalie Lindeboom. En het gaat over de verwenddag van Kankerpagietten. En ik moet zeggen, ik heb gekeken uh, wat ze allemaal doen. Het ziet er erg aantrekkelijk uh, uit. En we gaan eerst even naar de muziek. En dat is uh, Louis Armstrong met What a Wonderful World. I see trees of green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 mm I think to myself. What a wonderful world. Een snelle wissel en Richard die ik, komt ook weer gerend. Albert-Jan die is weg, want die moet allerlei dingen gaan regelen. Aangeschoven is Nathalie Lindeboom voor de Verwendag. Ik goedemorgen. Vergis, goedemorgen. Ik vergis me altijd, maar ik zie nu heel duidelijk ook zand voor staan. Ik snap dat jij je vergist. Daar ja. hebben heel veel mensen last van. Pluspunt en ook Zandvoort worden door elkaar gehaald. Ja. Pluspunt is één van de partners binnen ook Zandvoort. Ook Zandvoort is het steunpunt voor heel Zandvoort. Nou, wat moeten mensen daarvan onthouden? Het is niet letterlijk een steunpunt om je steunkousen aan te trekken. Nee. Maar het is ondersteuning. Ondersteuning door middel van bijvoorbeeld het Alzheimercafé. Dat is wat heel veel mensen kennen. En er zijn een aantal partners die samen dat steunpunt vormen, ook Zandvoort. Dat is De Kei, uh, Zorgcontact, RIBW, Nieuw Unicum en Pluspunt. Dat was al een, een redelijke uitleg over wat het steunpunt is. Daar gaan we straks over, uh, ook Zandvoort, maar eerst Nathalie Lindenboom. Uh, ja. Leg eens uit wie is Nathalie Lindenboom. Ik ken je natuurlijk al, al lang genoeg omdat je uh, daar van alles doet. Ja. Uh, Nathalie Lindenboom is iemand die ooit uh, maatschappelijk werk is gaan studeren... omdat ze het leuk vond om andere mensen uh, te helpen. Ze was gespecialiseerd in zeer moeilijk opvoedbare jongeren... en is dus in het oudere werk terechtgekomen. Zo gaat dat soms. Hoe lang, hoe lang doe je dat dan? Ik doe dit werk al meer dan twintig jaar. Oké. Okay. Ja. En ik ben zo langzamerhand van oudere adviseur ook projecten gaan ontwikkelen. En ik ben, uh, ik denk twee jaar geleden, gevraagd om naast mijn... Uh, reguliere werk bij, uh, bij Pluspunt waarbij ik uh, ja, eigenlijk de, de welzijnspoot uh, behalve het jeugd- en jongerenwerk aanstuur om dat steunpunt uh, ja, wat meer body te gaan geven en te ontwikkelen en ik moet jullie zeggen dat is enorm leuk mm -hmm. om te doen, uh, omdat je ook weer echt daar waar nodig is mensen kan helpen Ja en, ja, en dat, dat, dat, blijf, is ja, dat is fantastisch ja. we hebben het ene uh, gehad steunpunt mm -hmm. dan blijft Pluspunt Pluspunt is de welzijnsorganisatie van Zandvoort. Daar zit uh, kinderopvang in, dat wat heel veel mensen kennen ja. onder de naam Boomhut. Nou, Dat is de andere kant van het band, om het maar even zo te zeggen. En dan heb je uh, jeugd- en jongerenwerk. We hebben ook een jeugdhonk, uh, maar we hebben ook een hele afdeling voor ouderen. We hebben twee... ...oudere adviseurs in uh, dienst die uh, in complexe situaties mensen helpen. He, een heel kleine vraag is, kan je zelf mm. oplossen, maar het leven wordt steeds ingewikkelder... ...en zeker op het moment nou, dat je wat gaat bankeren Wat moet je nou waar aanvragen, hoe werkt het allemaal? Of je maakt je zorgen over iemand, daar is bijvoorbeeld die oudere adviseur voor... Daarnaast hebben wij nog allerlei projecten, open eetafel, belbus en last but not least, want ik hoorde jullie net over 80 vrijwilligers, ja. wij hebben er bijna 200... En ja, dat is, uh, ik denk qua leeftijd, de mensen die bij ons werken, is ik denk van een jaar of twaalf voor de kinderdisco tot, ik geloof dat onze oudste iets van acht en, nee, dat is niet waar, 91 geloof ik, is. En alles daartussenin. En nou, dat zijn dus de mensen die op de belbus rijden, maar ook mensen die iemand bezoeken. Uh, ja. ja. verzin verzinnig maar. Dat is de tweede poot. Ja. En dan komen we vanzelf bij ook Zandvoort, want ja. daar valt straks ook die verwendag in, hè? Dat valt onder de poot ook Zandvoort. Ja. Wat is ook Zandvoort? Ook Zandvoort is eigenlijk dat steunpunt waar ik je net over mm -hmm. vertelde. En we hebben heel bewust gekozen voor de naam ook Zandvoort. Goed voor je inwoners zorgen, mensen ondersteunen. Dat is ook Zandvoort. Mm -hmm. Zandvoort is zon, zee en strand. Maar ik denk dat dit ook een fantastisch dorp is om in te wonen. Ook als het allemaal wat minder makkelijk gaat. Ja. En dat is eigenlijk wat we willen uitstralen. Voordat we naar die verwende gaan, komt bij mij de vraag op. Omdat je net een hoop dingen hebt gezegd. Ja. Over vragen. Weten de mensen jullie makkelijk te vinden met uh, allerlei vragen, zoals jij dat uh, zegt? Ik ga de, ja. er, ja. Zijn ja. Uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Elke werkdag kun je bij ons gewoon mm -hmm. aan de balie binnenlopen in de Flemingstraat 55. Je kunt ons ook bellen. Hè? In de Volksmond het Foma Plein, toch? Is dat zo? Ja. <laughs> dat weet ik dan weer niet. Want ik ben geen. Uh, ik woon niet in Zandvoort. Maar dat, dat hoor ik dan nu van jou. Ja, daar, uh, daar zit het uh, ja. gebouw. Aan de buitenkant staat ook Zandvoort. Ja. Op de pui. Dus dat kan niet missen. Mensen kunnen ons bellen. Mensen kunnen ons e-mailen. We weten nu uh, hoe het zit. Hè? We hebben het al uh, als eerder over gehad. Over het prachtige gebouw wat er allemaal in zit. Ook, uh, ja. Als je binnenkomt, ziet het allemaal goed verzorgd uit. Er is ruimte. Ik zie mensen biljarten. Nu gaan jullie een speciaal iets doen ja. voor. Uh, extra tussen haakjes en dan kankerpatiënten. Dus Top. eigenlijk lees ik het zo dat iedereen mag komen die daar wat mee te maken heeft gehad. Iedereen die uh, op dit moment behandeld wordt of uh, uh, behandeld is... werd voor uh, uh, kanker is van harte uh, welkom. Mm -hmm. We zijn ik denk een kleine twee jaar geleden op verzoek van inwoners in Zandvoort gestart. Met een lotgenotengroep voor kankerpatiënten. Uh, mensen wilden heel graag ervaringen uitwisselen. Je kunt je voorstellen dat als je behandeld bent, dat mensen last hebben met eten. En wat is dan prettiger dan elkaar tips te kunnen geven, er met elkaar ook over te kunnen praten. En dat gebeurt ook op regelmatige basis? Ja. Dat uh, is onze Toon Hermans groep. We hebben uh -huh. officieel uh, de toestemming van de kinderen van Toon Hermans... om het de uh, Toon Hermans groep te uh, mogen noemen. En die komt elke eerste vrijdagochtend van de maand bij elkaar. En daar is dan ook een oncologieverpleegkundige bij aanwezig... die een thema voorbereidt. En die er ook is voor als mensen nog speciale vragen hebben. Uh -huh. Ja, en dat is uh, op dit afgelopen keer... waren er geloof ik weer 16 uh, mensen die dan bij elkaar komen. Uh -huh. En ja, wat ik er prachtig aan vind uh -huh. is dat mensen ook aangeven dat ze daar ja, heel veel baat bij hebben, want daar gaat het uiteindelijk Daar gaat het om, ja. Ja. Uh, Dit is een, uh, ik wil niet zeggen wat luchtiger ding, maar toch iets waar mensen wat uh, ontspannen tegenover kunnen gaan ja. staan. Ja. Uh, er wordt een keer niet gesproken over kanker, er wordt gewoon een keer gezellig gedaan, er zijn leuke dingen te doen. Precies. Um, ik neem aan dat dat de bedoeling is, laten we nou eens uh, gewoon gezellig een keer met elkaar wat doen. Ja. De bedoeling hiervan is even niet ziek zijn, even niet denken aan de beperkingen die je hebt door je uh, ziekte, maar gewoon even een hele lekkere dag uh, waarbij je op allerlei manieren verwend wordt en je kan zelf kiezen wat je wil gaan doen die dag en daarnaast is het natuurlijk toch ook gewoon lekker met elkaar zijn. Ja. Hè? En, ...en ook weer uh, samen kletsen en ervaringen uitwisselen. En er zijn ook mensen die zeggen, nou die lotgenotengroep... Wow. ...nee, ik vind het juist heel erg lastig om over mijn ziekte te praten... ...maar ik vind het wel heerlijk om naar zo'n dag te komen. En iedereen is van harte welkom. Heb, heb je dat al gemerkt, om, omdat je dat zo uh, opbrengt? Dat ja. mensen zeggen, nou laat mij maar uh, ja. buiten die groep... ...maar ik, ik, ik, ik leef wel in die wereld. Het is de tweede keer dat wij de ja. uh, Verwendag organiseren. We zijn vorig jaar, zijn we, hebben we het gewoon één keer geprobeerd... ...en toen vonden mensen het zo fijn dat we het nu weer een keer doen... En er zijn mensen die wel naar de verwendag komen, maar die niet naar een lotgenotengroep gingen. Ja, iedereen gaat daar toch op zijn eigen manier mee om. En dat is ja, ook prima. Dat is, dat is ook uh, heel erg prima. Uh, de verwendag, 8 juni. Ja. Uh, er moet opgegeven worden. Ja, mensen moeten zich van tevoren aanmelden. Waarom? Omdat we mensen moeten indelen bij de verschillende workshops... Maar nou, ik zie er een heleboel. Nou, dat, dat is ook ja, zo ontzettend leuk aan het werk wat ik doe. Wij gaan mensen vragen van, goh, wil je helpen bij de verwendag? En voor ik het weet, heb ik een fantastisch programma. En al die mensen werken belangloos mee. Zo. Ja. Ik zal er eens een paar uh, oplezen. Gezichtsbehandeling, massage van handen en voeten, hm. yoga, schilderen, vis on board maken. Nee, vision board fishing board en ik, ik zie de vraag jij, er ook jij, af. Ik wil ook gelijk weten wat jj, het is. Jij, jij, jij hebt nu een Zandvoortse oplossing: een vis on board. Nee, <laughs> ja, is, ik heb een heel mooie Zandvoortse oplossing: board. Ja, ja. Lees uit. Ja, dat is uh, creatief aan het werk met uh, papier. Wat je, wat je vaak ziet ook, is dat mensen uh, nou, best wel hele moeilijke periodes doorgemaakt hebben. En als je creatief weer met dingen omgaat, mm -hmm. dan geeft dat, is dat ook weer een manier om, om het uh, ja, een plekje te geven. Dus je gaat dat maken. Ja, ja uh, misschien even iets, iets toevoegen. Ja. Het is creatief, hè? het is leuk. Net zoals schilderen, en, maar het heeft natuurlijk ook nog een doel. Ja. En dat is dat je iets gaat neerzetten waar je zicht op wil hebben. Hè? Dat kan bijvoorbeeld de komende vijf jaar zijn. Okay. Hè? Of de ja. doelstelling van je bedrijf. Of wat dan ook. En dat ja. kan je dan oh. door dus knippen. die vision is het. Ja, ja dus je okay. kan foto's knippen. Het is veel knipwerk en zo. En dat doe je dan op een ding. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen volgend jaar, dan haal ik dat eraf. En dan stop ik dat er weer bij. En dan is het weer up-to-date. Dus het is een ding. Het is heel erg inspirerend lopend. ook om dat ja. te maken. Ja. Alsof ik het zelf heb gemaakt. Dat nee, ik wou net vragen, ga jij dat geven? Je bent een en creatieve therapie, wat is, wat is dat? Um, ik moet het me even bijpakken. Um, het is een uh, proces waarbij je ook kunstzinnig uh, bezig bent. En dit is, als ik, nou moet ik even kijken hoor. Dus therapie en iets creatiefs. Ja, dus en mensen je... kunnen volgens mij zelf ook kiezen wat ze op dat moment exact gaan doen. De een zal willen, willen schilderen en de andere zal wat anders willen doen. Mm -hmm. maar, en wat is daar therapeutisch aan? Uh, dat is een hele goede vraag. Ik kan hem niet beantwoorden als ik heel eerlijk ben. Zal ik, hem, uh, zal ik hem even beantwoorden ja? als coach? <laughs> uh, uh, kan anders, dat uh, Fijn, Misschien hoor. moet je hem vragen. Ik, kan ik voor jou voor volgende gewenddag al, alvast vastleggen? <laughs> nou, ik heb, ik heb al, ja, dat is prima trouwens. Ik heb uh, ooit eens een veneer gehad. Die kwam uit dus, van de Universiteit van Chicago. En die was creative therapist. En die oh. gaf daar ook les op, op de universiteit. Dus vandaar. Um, nee, dat, dat is dus inderdaad. Je kunt uh, door bijvoorbeeld in schilderen. Kun je heel veel kwijt. Um, um, en als je dat onder begeleiding. Dan kun je nog veel meer kwijt. En natuurlijk heel leuk. Je kunt er dan ook over praten. Ja. En wat heb je nu geschilderd? En wat betekent dat voor je? En daardoor kun je dus heel veel mooie dingen verwerken. Die je bijvoorbeeld niet in een gewoon gesprek kwijt kan. Hè? Dus, ik heb, ik heb vorig is... jaar, nou dat is heel mooi dat jij dat zegt, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een meneer gezien die, die had longproblemen, en dat had hij ook gemaakt, en dat was een hele stille teruggetrokken meneer, en ik vond de manier waarop hij dat vorm had ja. gegeven was zo prachtig, en gaf ook zo goed aan ja, wat die meneer doorgemaakt had. Nou, ja. dat is ja. mijn vraag aan, aan Richard, uh, schilderen mensen wat ze in hun hoofd hebben zitten? Ja, precies, of, of, van alles, hè, ja, wat, ja. Wat, wat, wat hun dwars zit, ja. Uh, ja. De, de, de, als het er maar uitkomt, hè, of dat dan op schilder is, of, of via schreeuwen, of, ja, of, of in gesprek, dat maakt va vaak helemaal niet zoveel uit. Nee. Maar sommigen kunnen het gesprek goed, de anderen gaan lekker schilderen. Dat hoort er klopt. dus ook bij. In. Zeker ja, ja. Uh, als je deze doelgroep hebt, waar niks mis mee is natuurlijk, het is allemaal gewoon net als jij en ik mensen. Precies. We gaan er even snel doorheen, want we moeten alweer we moeten naar het einde. Uh, ik heb nog één vraag, de Healing Touch. Ja. Wat die is? zit al, ook al vol en oh, dat is nou. eigenlijk... Uh, ja We hebben een, eigenlijk alleen nog maar bij een paar dingen plek. Dus ik denk okay, als mensen willen deelnemen, ja. dat ze uh, dat moeten melden. Ik heb nog één plekje bij het schilderen. Ik heb nog plek bij boetseren en bij de creatieve uh, therapie en bij de yoga. En de Healing Touch, dat is uh, eigenlijk ook... Uh, een soort van aanraken, maar nog niet eens zozeer lichamelijk, als wel ook, ook met, met energie. Oké, okay, een soort rijkje-achtige laten... ja, meestal mensen. Ja, het exact zo is, nou. maar zo heb ik het me laten uitleggen. Het lijkt wel een uitzending van inspiratie aan, jongens. Ja, nou, misschien moet je de volgende nou, dan toch we... aan. <laughs> Ik wil de mensen die, die down-to-earth zijn, niet afschrikken om te komen? Want er zijn nee. ook gewoon nog allerlei praktische dingen om te doen. Er is keuze zat. En, en, en natuurlijk, om één uur de workshop met de, de ja. beachpopzingers, ja. daar heb ik ze zelf jaren in gezongen. Ja. En ja, nou, het ziet ontzettend leuk uit. Uh, ik kan een ja. flauw opmerking maken dat, dat ik zelf ook heel graag zou willen komen. Maar ik ben ook wel weer blij dat ik geen, niet de doelgroep ben. Maar het ziet er wel heel aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk uit. Ja. Ik heb nog wel één vraag. Uh, je zegt dat je bijna al vol zit. Hoeveel is het totaal deelnemersveld? Nou, op dit moment hebben zich zo'n 30 mensen uh, aangemeld. Maar we kunnen nog best wat mensen okay. gebruiken. Alleen wat je ziet is dat de gezichtsbehandeling en de massage, dat soort dingen, nou, die zitten eigenlijk op dag 1 ja. vol. Ja. Ja. Nou, Nathalie, heel erg bedankt voor deze uitzending. Heel erg veel succes over, de, over twee weken in. Uh, ook Zandvoort. En uh, nou, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Vast. Dankjewel. We gaan straks naar de agenda. En we gaan nu eerst even luisteren naar heel toepasselijk natuurlijk Michael Jackson met Heal the World.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 Love and this place be much brighter than tomorrow. Ik ben En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we hebben alle gasten gehad. Waar inspirerende gasten, bent. We hebben weer min 1. De, de golfzurfwedstrijd ja, ja, is niet geweest. Uh, ik denk dat die druk golf had, dus die blijft hangen. Wat, wat overigens niet wegneemt, dat het een prachtig uh, spektakel is, het golfsurfen. zijn echt leuke dingen om, om toch te gaan kijken. Er moet wat wind staan en er moet wat golf zijn, anders wordt het, uh, wordt het niet alles. Maar het blijft altijd leuk om te kijken op het strand naar, uh, naar golfsurfen. Ja. Hey, we gaan even naar de agenda. Ja. Uh, we beginnen vandaag uh, van 12 tot uh, 8. De Pinkster races op het uh, circuit, Zand, circuit Park Zandvoort. En natuurlijk ook op maandag, de maandag, ja, want zondag, 28 mei. Zondag wordt er niet gereisd, want is Pinkster. Dus maar dan hebben we Grand Prix in Monaco. Ja, daar gaan we Twee eens even kijken. Maar, niet, niet te uh, als je uh, niet... Voordat je gekeken hebt, want namelijk... Tussen 11 en 8, en horen hier achter ons al de muziek... Het Thai Festival. Uh, met hele uh, knappe danseressen. Oeh, dansers is, is, die, uh, die, die, die... Die al bezig zijn. Uh, er wordt gegeten, er wordt gedronken. Er is cultuur, je kan kijken. Dus uh, vandaag en morgen... Tussen 11 en 8... Thai Festival. Nou, en dan hebben we ook morgen... Uh, we, als, er als er hectische tijden zijn... ontspande geest... heerlijk buiten de geweldige, buiten de geweldige natuur... van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Eigenlijk gaan we naar een soortgelijk programma... als wat we net hebben besproken met Nathalie. Er worden op verschillende prachtige locaties... workshops gegeven, zoals mindfulness... yoga en stiltewandelingen. Voor jong en oud, geoefend en ongeoefend. En iedereen kan terecht op locaties... Landgoed Elswoud, of koevlak in Overveen... of Bleek en Berg... of Duin en Kruidberg. En het leuke is... Alle opbrengsten zijn dus voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. U kunt zich opgeven voor uh, op uh, telefoonnummer 023 5411123, 5411123, of kijk op www.np-zuidkennemerland.nl, dus np-zuidkennemerland.nl. Zijn prachtige natuurgebieden daar. Ik uh, ja. vergat er eigenlijk nog eentje en dat is ook weer nog een nieuwtje. Zandvoort heeft dit jaar weer de blauwe vlag gekregen. Hmm. Voor ons schone strand enzovoort. En om één uur wordt die vlag gehesen bij het Juttesmuseum. Vandaag. Vandaag. Dus dat is hier om de hoek. Uh, Ja, maar dat is wel weer nieuw. Hè. Uh, donderdag was de uitreiking en Zandvoort die heeft de blauwe vlag gekregen. Dus nou. als je zin hebt, om uh, één uur bij het museum. Ik zou zeggen, gefeliciteerd Zandvoort. Ja. Zondag. Ja. 27 mei 13.00 tot 18.00 het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein wordt een geweldige show uh, gegeven door de Tropical Music Stars Brass. En dat uh, is op het Oudeplein een stukje afgezet, stoeltjes dan klaar. En je zelf. de danseressen ja. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Het wordt een geweldig jammer. <laughs> en in tropische sferen. En het blijft warm dus. Dus vandaag de Thaise danseressen. Morgen de Thaise danseressen. En volgende week weer tropische ja. danseressen. En dan uh, aanstaande vrijdag hebben we een jam sessie bij Café Oomstey. wat is daar een bijzonder aan? Nu hebben we normaal de no reguliere jazz. En dat is elke derde vrijdag van de maand. Maar nu is er ook gelegenheid om elke eerste vrijdag van de maand te jammen. Met professionals onder leiding van Arthur Heu Heuwekemeijer. En uh, nou, jammen, dat houdt zoiets in: van, uh, je doet dat met vreemde mensen en je gaat gewoon lekker je gang. En uh, ja, dus dat is uh, op zich uh, erg leuk. En je kunt uiteraard ook lekker kijken. En er is van alles aanwezig: keyboard, uh, professionele installatie, microfoon enzovoort. Ja, en dan uh, de organisatie gaat het weer proberen. Culinaire Zandvoort. Ja, yeah. nou het Elk weer blijft volgens mij uh, prima nu. Elk jaar worden ze uh, er weer op aangesproken en het blijft natuurlijk een geweldig ons-kent-ons-feest. Yeah. Terwijl alle toeristen ook welkom zijn. Het is heel geweldig, het is gezellig, je kan er lekker eten. Dus um, de tijden staan hier niet bij, maar ik dacht dat de eerste sessie om half zes begon. En uh, zaterdag en zondag begint het om half vier tot half tien avonds. Kijk. Um, nou, dan hebben we zaterdag 2 juni, dus dat is uh, de, volgende week zaterdag de Strand, Strand Bridge Drive bij diverse strandpaviljoens. Kijk op www.strandbridge.nl voor meer informatie. Ook op die zaterdag om uh, 6 uur s'avonds en dan hoop ik wel dat het mooi weer wordt, want het is de Love to Teach Beach Party bij uh, Strandpaviljoen Paal en 69. Klein stukje lopen, maar dan heb je ook wat. Tientje entree. En een gezellige avond. Wilt u daar meer uh, informatie over reserveren? Kijk op www.12connect dus dat is 12connect.me. En dan de Volkswagen Fun Cup, komend, uh, komend weekend op circuit uh, Park Zandvoort. Zandvoort. Nou, Ben. Ik heb er nog één. Uh, 15 een. juni, en die wil ik toch nog even uh, doen, is de vismaaltijd in Zandvoort. Ja. En waarom breng ik die? Omdat daar kaarten voor verkocht moeten worden. Hoeveel zijn er al verkocht? Er uh, zijn er nu boven de 70 verkocht, en het maximum is 200. En een minimum was? Een minimum, uh, dat hing zo rond de, uh, de, de 40-50. Hij, om, gaat, je, door. Hij gaat zeker door. Een soort kroepen, dat gaat zeker door. Ja, super. Nee, wij, wij zijn zeer verheugd en wij hopen dat er nog meer mensen komen. Er komt muziek en na afloop gaan we met z'n allen zingen in Zandvoort doen op het Raadhuisplein. Oud-Zandvoort. Ja, ja. Daar is hij weer. Ja, daar is hij weer. En, en dames en heren, luisteraars, het wordt zo'n bijzonder programma. Om 12 uur zitten we in Oud-Zandvoort. Want we hebben Matthé Krabbedam hier ja, hij in zit de studio. Al te lachen, en we hebben Henri Koper. Ah, die, zit al te en lachen. die twee die gaan praten over alle winkels die op de grote krocht ooit gevestigd waren. En ja, als ik dan zeg, de poliervisser en de, de, de, de kip die levend door de, de winkel heen vlogen en... Fietsenwinkel? Eh, eh, het is ongelooflijk. Ongelooflijk als je die verhalen hoort. Maar Thee weet er alles van, want hij woonde daar op de hoek. En Arie Koper heeft zich enorm voorbereid. Dus dat wordt een heel bijzonder. Nou, daar lig, daar daar liggen dan liggen je dan een aantal foto's. Van Peter. 12 tot 1 uur zetten ze hem afstand voor ja, u heeft, winkels grote krocht. Je hoeft alleen maar de radio aan te laten staan, want over een paar minuten begint het al. Uh, Pieter, uh, bedankt. Nou, we gaan afronden. Uh, uh, de herhaling is uh, om, uh, op donderdag uh, om 8 uur uh, s ochtends. Uitzending gemist is uh, www.zfmzandvoort.nl En datum en in tijd invullen en een uurtje later invullen. Ja, dan is dit weer Goedemorgen Zandvoort. Ja. En de techniek was wisselend, maar uiteindelijk staat daar de kracht. Daan Lefferts, die heen en weer fietst tussen Hoogland en hier. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Irene de Jager, Ellen Jansen. De koffie door Yvonne Roosendaal. De presentatie Richard Buitenek En Ben Zonneveld. Nog één vraag, hoeveel doe je er nog? Ik doe er nu nog twee. Oké, okay, gezellig. Dan ga ik stoppen, wegens uh, gewoon te weinig tijd. Daarom stop ik ook met de Inspiratieradio. Oké, okay, dankjewel en tot de volgende keer.